Dit is Radio 1. Drie uur, Glyselot Thomassen met het NOS-journaal. Op en rond het museumplein is veel politie... om een geplande demonstratie van moslims in goede banen te leiden. Voor de deur van het Amerikaanse consulaat staan onder andere acht politiepaarden. Op het plein hadden zich zojuist ongeveer 25 mensen verzameld. Ze protesteren tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims... die de afgelopen tijd in de moslimwereld tot veel verontwaardiging en rellen leiden...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 De hoofdredacteur van de Irish Daily Star staat achter zijn beslissing om de foto's te publiceren. Hij noemt de beelden erg smaakvol en vindt dat de hertogin op dezelfde manier moet worden behandeld als bijvoorbeeld de popsteren Rihanna of Lady Gaga. In de eredivisie heeft Heracles gewonnen van NAC, in Almelo werd het 2-1.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A12 Den Haag naar Utrecht. Op de hoofdrijbaan bij net Lunetten, twee kilometer door werkzaamheden. Er is maar één reis ook open. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Krooswijk. Daar is de rechterreis ook dicht en er staat 2 kilometer file. Langere is de file op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Daar staat tussen Helvoort en Knoopend Vught, 5 kilometer. En een korte file op de A205, de Zwanenburg richting Heemstede. Daar staat door werkzaamheden.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 Paul Carrick. Zijn lekkerste songs nu verzameld op een 3CD-box. Paul Carrick Collected. Nu bij Free Record Shop. En beginnen we dit uur in Alkmaar? AZ Roda was Bas Teggeluk. Want 2-0 geworden en die goal komt op naam van Valkenburg... naar eigenlijk goed voorbereidend werk van Martens. Een combinatie door het midden in de drukte, met een soort lopje eroverheen... komt de bal aan de rechterkant terecht bij Elthidoor... op de rand van het strafschopgebied die schiet. De bal dreigt voorlangs te gaan, maar bij de tweede paal... glijdt Valkenburg zeer alert de bal binnen in het Roda-doel. 2-0. AZ Roda na nu 35 minuten. En hoeveel is het dan bij, na 35 minuten bij Utrecht PSV, Frank Wieland? 35 minuten, nog 0-0. En de vrolijkste man in de goalgewaarde zit op de tribune. Is de trainer van Feyenoord. Want die weet dat Van Bommel volgende week niet meedoet. Hij pakt zijn vijfde gele kaart tegen Utrecht. Eerlijk is eerlijk. Ik vond het geen geel. Maar ik kreeg hem wel. En hij staat gewoon. Dus hij is er niet bij tegen Feyenoord. En vandaag dus nog tegen Utrecht wel 0-0. Finale EK Hongbal. Nederland afgeslacht door Italië en die haalt kan. Nou, nou, nou, Twan, afgeslacht. Ja, Het is 8-2, uh, er kan nog van alles gebeuren. We zitten in de eerste helft van de zesde inning. Nederland heeft een rally nodig. Is goed begonnen aan deze slagbeurt. Een twee honkslag van Stacia en nog niemand uit. En Smit aan slag. Amsterdam, Pinoquet, de hockeycompetitie loopt weer. Gerard de Groot. Een kwartier voor de rust en uh, Pinoquet blijft een plaag voor Amsterdam. Hoor. Al zo eerder uh, hebben we dat gezien de afgelopen seizoenen. En ook hier in het Wagenstadion is het 2-0 geworden voor Pinoquet. Joost van der Vijf Eiken met de eerste en zojuist de strafcorner... van de Zuid-Afrikaanse specialist uh, van Pinoquet, Justin Reed-Ross. En het is gewoon 0-2 in het voordeel van, jazeker, Pinoquet. Het WK wielrennen in Limburg met de ploeg het voor de mannen. Geo Lippens. We hebben er al acht binnen, acht ploegen... waarbij de continentale ploeg van Rabobank de beloften... De dus zij staan voorlopig op de zevende plaats. Rijden 1 minuut en 28 seconden langzamer dan de snelste ploeg tot nu toe. Interra Katiusha. Het is niet de grote ploeg van Katiusha. Vergist u zich daar niet in, want die is zojuist van start gegaan. Net trouwens als de ploeg van Movistar. En van Movistar, dan weten we, die wonnen de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje. Het betekent dat de echte grote namen nu van start zijn gegaan. Hans van Lozenhoort zag de MotoGPL finish maar hij heeft nu ook de stand... In het wereldkampioenschap inderdaad, met Lorenzo aan de leiding 270 punten. Daarachter Pedrosa, de grote verliezer vandaag in Misano 232. En de afwezige Casey Stoner 186 punten. Over 14 dagen wordt het MotoGP Circus voortgezet op het circuit van Aragon in Spanje. Sticheler. Het wordt een slachtpartij in Alkmaar. Vijf minuten voor rust wordt het 3-0 bij AZ Roda. Eltidoor, daar is hij weer. Maar de paas van Maarten Martens is fenomenaal. Want wat niemand zag, in ieder geval niet in het elftal van Roda, zag Martens wel vanaf halverwege de Limburgse helft dat Elthidor eigenlijk tussen de twee verdedigers van Roda doorloopt. Uit de rug ontsnapt van Wilaart. De bal gaat er punt overheen. wordt door de Amerikaan opgevangen op de borst. Zeg maar het van de penalty stip. En dan komt Kurto nog wel zijn doel uit. Maar dat heeft geen enkele zin meer. Want dan zit hij er eigenlijk alleen. Het was al twee keer bijna 3-0. En nu is het echt 3-0. Totaal gespeeld deze wedstrijd. Maar dan is even buurten bij Geert de Groot in het Amsterdamse bos. Amsterdam tegen Pinoké. Pinoquet dender door zou je bijna kunnen zeggen. 0-2 was het bij de laatste flits. En het is nu precies tien en een half minuut voor de rust 0-3 geworden. In het voordeel van Pinoké. Lucas Judge, de centrumspits van Pinoké. Hij oogt wat log, maar hij is best snel hoor. En heel handig met de stik. Dat ondergrond ook de Amsterdamse verdediging. En in zijn eentje ging hij er doorheen. En schoot die Pinoquet naar een 3-0 voorsprong in het Stadion. En je zou bijna zeggen dat de wedstrijd al gespeeld is. Alhoewel, dat is gevaarlijk hoor. We zitten nog tien minuten voor de rust. En dan nog 35 minuten te spelen. En dan ook weten dat taken take maar bij de tegenpartij de strafkorners kan gaan nemen. Zo. Dat ben je nog niet zo zeker. Maar uh, in ieder geval is het zo dat Pinochet voorlopig leidt. Afgetekend tegen Amsterdam met 0-3. Overal doelpunten. We gaan maar eens even naar Frank Wielaert. Ben jij ook Frank? Nee, bij mij nog niet. Uh, 40 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0. Het is wel uh, een wedstrijd waar, die een doelpunt verdiend had. De mogelijkheden zijn er tenslotte voor geweest. Maar zover is het dus nog niet het enige hoogtepuntje voor de Galgenwaard is de gele kaart voor Van Bommel geweest. En ik moet eerlijk zeggen, het was een, een overtreding op het middenveld... waar je geel voor kunt geven als Van Bommel inderdaad vol had doorgehaald op Kali. Dat deed hij niet, hij hield zelfs uh, zichtbaar in. En toch kreeg hij de gele kaart van uh, scheidsrechter Blom. Dat is nou eenmaal Lot uh, die uh, aan hem verbonden zit in het begin van deze competitie. Advocaat was ook woest toen die gele kaart tevoorschijn kwam. En ik kan me daar alles bij voorstellen. Maar uh, PSV moet zich vooral concentreren op de tegenstander. Want daar heeft het ook alle mogelijke moeite mee om die in bedwang te houden. Utrecht nu weer een vrije trap. verdient op de hoogte van de middellijn. En Utrecht is in de eerste helft tot nu toe in ieder geval de meest overtuigende ploeg. PSV heeft ook zijn kansen gehad. Maar heeft dat toch voornamelijk uit uitvallen gedaan. En moeten nu de verdedigende stellingen weer betreden. Nu Gernt in de diepte wordt aangespeeld. Verliest het kopduel van Marcelo. En dan kan Van Bommel maar tafste diepte insturen. Die wordt buitenspel gegeven achter de defensie van Utrecht. En dus is dat probleem ook alweer voorbij. En van Bommel heersend op het middenveld bij PSV. Dat dan weer wel. Zo gauw hij de bal heeft. Die heeft hij nog niet zo gek vaak gehad. Want Utrecht heeft verreweg het meeste bal bezit. Nu ook weer via Van der Hoorn. Van de Marel uh, ingespeeld. Ook een gele kaart gekregen in uh, de eerste helft al. En dan uh, het duwtje in de rug van Hutchinson bij Van der Gun. Is precies genoeg om ervoor te zorgen dat die bal rustig kan oprapen. Die levert in bij Van Bommel. Die wacht even tot Hutchinson uh, doorgestoken is aan de rechterkant. En dan uh, Lens ingespeeld. Goede paas op uh, Matas. Net te scherp. En de dus kan uh, daar de doelman ingrijpen van FC Utrecht. Zo gaat het de hele tijd heen en weer. Echt grote kansen heeft het nog niet opgeleverd. Behalve dan die ene van Van der Hoorn. Maar die ging tegen de binnenkant van de paal. En daarna er weer uit de goal. En dus niet in de goal. 0-0 dus nog. De WK-ploegentijdrit met de Rabo's in actie. Gio Lippens. Ze zijn zojuist van start gegaan. Om precies 10 minuten over drie. Uh, daar zagen we vooral Lars Boom hard uh, van start gaan. Met die andere mannen in zijn wiel. Met Rick Flens in het wiel. Stef Clement, Robert Geesink, Wilco Kilderman, Kelderman. En De Spanjaard Luis Leon Sanchez zij zijn de zes die het moeten doen voor Rabobank. En ze hebben er hoop op. Op een medaille is niet geheel ten onrecht als je kijkt naar de uitslagen van dit seizoen. Want Rabobank heeft een aardige reeks uitslagen opgebouwd in dit seizoen. Nog geen echte ploegentijdrit. Mooi gewonnen in een sterk internationaal veld. Maar toch hè, derde worden in de openingsploegentijdrit van de Ronde van Spanje. Dat is prima. Vierde in de ploegentijdrit in de Eneco Tour. En dan ook nog eens een keer een topklassering in de Tour of Utah. Ze hebben het gewonnen. Prima gedaan en ze hebben een ingespeelde ploeg. Veel verkend hier op het parcours in Limburg. Lastig natuurlijk wel om te verkennen omdat het verkeer dan gewoon doorgaat. Maar nu mogen ze volle bak doorrammen. En dan maar die bochten zo kort mogelijk aansnijden. Want de weg is nu gelukkig wel goed afgezet. We kijken even naar de tijden. We weten dat aan de finish nog steeds de jonkies van Katusha aan de leiding gaan. Zij hebben een goede, snelle ploegentijdrit gereden met 48 kilometer en 130 meter gemiddeld per uur. op De twee. ...zien we team Optum staan en dan pas op de derde plaats... ...Covidis en gaan we wat verder naar beneden komen we op de negende plek... ...komen we de belofte van Rabobank tegen. Kijken we even naar de wat betere ploegen. De ploegen van Naam die onderweg zijn inmiddels... ...LiquiGas op het eerste tussenpunt na 11,9 kilometer... ...heeft daar de snelste tijd genoteerd. Is niet zo vreemd, Peter Sagan rijdt daarmee. Nibali is daar een van de mannen. Botnar, dat zijn allemaal mannen die een goede tijdrit kunnen rijden. En zij zullen dan straks ook zeker onder die tijd gaan aanduiken van Itera Katusha op het moment dat ze hier aan de finish komen. Ook een tijd van vakantie zien we daar staan. Derde plek achter dus Liquigas en Astana. En dan hebben we het dus pas over het eerste meetpunt. Maar het zijn wel de eerste indicaties over hoe het loopt in de ploegentijdrit. tijdrit. dus bezig aan een behoorlijke ploegentijdrit. Utrecht en PSV op weg naar de rust. Frank Wieland. Vrije trap voor FC Utrecht. Weer een overtreding van Van Bommel, oordeelt uh, Blom. En hij houdt weer in. En uh, hij vraagt daarna onmiddellijk van geef maar alsjeblieft geen gele kaarten. Van Bommel uh, voldoet daar in ieder geval aan. Want uh, ja, hij houdt zich echt in, alhoewel hij zijn tegenstander wel raakt. Dus kan Utrecht weer komen. Opnieuw de bal diep gegooid richting Duplan. Niet over Marcelo heen. Raapt Van Bommel de bal op op het middenveld. Die krijgt hij voortdurend fluitconcerten te horen. Maar uh, zo erg is het ook weer niet gesteld met uh, de aanvoerder van PSV. Hoor. Die doet verder gewoon normale dingen. En uh, nu de overtreding gefloten in het voordeel van Strootman. Vrije trap, kort genomen op Willems. Willems blijft dan even wachten. Ga je nou diep, ja of nee? Mertens, die geeft de bal in één keer door. Maar Willems had er niet eens op gerekend. Keek niet eens naar de linksbuiten van PSV. En dus kan Utrecht er weer afkomen. het We tempo gelijk omhoog gooien aan de linkerkant. Gernd, de bal achter Van Bommel gestoken. Althans, dat was de bedoeling. Van Bommel is slimmer... en uh, loopt ook beter dan uh, Duplan... En dus kan hij de bal onderscheppen. En nu Lens aan de rechterkant voor PSV hè? vandoor Bulthuis heeft het hele lichaam nodig om Lens tegen te houden. Want de aanvallen van PSV is sneller. Dus is daar de vrije trap voor PSV logischerwijs. Op een meter of nou ja, 20 van de achterlijn. Helemaal aan de rechterkant voor PSV. Eh, zit Lens op zijn hurken te wachten tot iemand zo lief is om hem die bal toe te spelen. Zodat hij vrije trap genomen kan worden. Germ blijft intussen vlak voor zijn neus staan. Om eh, alvast te voorkomen dat hij vrij zicht heeft op de aanvallers. Eh, dan wel de koppers die in de buurt van het tweede paal eh, zullen gaan staan. Maar PSV heeft het verrassend moeilijk. In deze eerste helft waarvan de officiële speeltijd al anderhalve minuut geleden verstreken is. En we twee minuten extra tijd erbij krijgen. Minimaal met deze vrije trap. Daar is nog alle tijd voor. Mertens achter de bal nu. Gernd keurig op 9 meter en 15 centimeter. Daar komt de vrije trap. Wordt gewoon uit de lucht geplukt door Robin Ruiter. Geen probleem. Geen PSV'er in de buurt. Niet toy wonen. Ja, nu wel. Nu staat hij hinderlijk voor de doelman van Utrecht. Om te voorkomen dat hij die bal lekker ver weg kan trappen. De doelman doet dat natuurlijk no toch, want het mag. Ten slotte gewoon Bouwma kopt aan de bal. Zo in de voeten bij Kali. Daar komt Utrecht weer. Het hele middenveld ligt open. Kali heeft alle tijd en alle ruimte. Besluit is te gaan schieten. Doet dat nogal wild en hoog over de goal van Titon heen. En dan zit de eerste helft erop. Oi, oi, oi, PSV. Wat hebben ze het lastig in de gal gewaard. Utrecht heeft een prima eerste helft gespeeld. Alleen geen goal gemaakt. Dat is het enige dat eraan ontbreekt. Tot nu toe, 0-0. 0-0 dus daar. 3-0 is de ruststand bij AZ tegen Rode FC. Twee keer LT door en één keer Valkenburg. En eerder vanmiddag won Herakles met 2-1 van Nakbreda. Ook in de Jupiler League wordt er vanmiddag 1 wedstrijd gespeeld. Sparta tegen Goa Eagles. De ruststand is 2-0 door goals van Nieuwendaal en Ben Hassani. man in the morning sun. Lazy pulling do be past three. A in the morning sun.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 dagelijks te horen in de sportzomer die even achter ons ligt Will and the People lying in the mornings. Amsterdam Pinoké nog geen rust Geert. Nee, nog niet. Nog een uh, halve minuut, denk ik. Het is 0-3 in het voordeel van Pinoké, dus. En het lijkt wel of Amsterdam uh, op die eerste dag van de nieuwe competitie... gewoon nog eraan moet wennen, dat er ook gehockeyd moet worden in het leven. Want het is allemaal zo onachtzaam. Het is allemaal zonder enig automatisme. Dat kan je je misschien voorstellen, maar als je landskampioen bent... dan verwacht je toch dat een aantal dingen ingesleten blijven. Dat een aantal combinaties gewoon vanzelf gaan. Nou, dat gebeurt absoluut niet bij uh, Amsterdam. Pinoquet daarentegen vecht. Vecht uitstekend en ook doeltreffend. Dankzij die, die drie doelen. Doelpunten, Joost van der Eiken Justin Reed Ross met de strafkorner. en Lucas Judge met een geweldige solo. En dan sta je gewoon met rust, wat het nu is, met 3-0 voor tegen de landskampioen. En dan geloof je het zelf eigenlijk niet, maar het is wel waar hoor. Pinoquet leidt tegen Amsterdam in het Wageningradion met 0-3. Gaan we naar die WK-ploegentijdrit in Valkenburg, Gio Lippens. Met vast wat uh, tussentijden van grotere ploegen. Nou, er is ook wel een beetje opwinding hier. Uh, ook aan de finish. Het Nederlandse publiek natuurlijk uh, wel uh, hier naar deze finish gekomen. Daar voorbij Valkenburg, voorbij de Kouberg, bij Vilt ligt het allemaal. Daar uh, kregen we zojuist te horen dat Vacansolei op het tweede meetpunt na 21,6 kilometer van alle ploegen de snelste tijd had. Zijn dus Voorbij Liquigas gegaan. Zijn voorbij Astana gegaan. Zijn ook sneller ja, dan Movistar. Dat moeten we nog even afwachten. Want die Spaanse ploeg moet zo meteen nog door dat meetpunt heen komen. Maar het is ook niet zo gek als je kijkt naar de namen bij Vacan Soleil. Eerlijk gezegd, weinig laten zien in tijdritten dit jaar. Maar hier staan ze met Liewe Westra. De Nederlands kampioen tijdrijder. Met Thomas Marcinski. Die Pol die zo goed was in de ronde van Spanje. Zat in de top van het klassement. Marco Mercato. Gustav Larsson. Erkend toptijdrijder. Martijn Keizer, Voormalig Nederlands kampioen bij de beloften. En dan hebben we Thomas de Gent. Ja, daar hoeven we ook niet te veel meer over te zeggen. Die Belg die kan tijd rijden als de beste. En uh, reed dit jaar een fantastische Giro waar hij op het podium kwam. Dus die zes mannen doen op dit moment bijzonder goed werk met Hilaire van de Schuren. Achter het stuur van de auto. De ploegleider die daarachter zit Jean-Paul van Poppel. Ook daar uh, in de wagen erbij. Zij zullen ongetwijfeld hun mannen naar voren schepen, Terwijl we hier de finish krijgen van Euskaltel. We hebben wel een nieuwe snelste tijd aan de finish nu. Euskaltel is dus ...snelste ploeg aan de finish tot nu toe. 38 seconden sneller ruim dan ITERA Katsusha. Die jonge Russen, die opleidingsploeg van Katsusha... ...betekent dat we nu eindelijk een World Tour ploeg bovenaan hebben staan in de ranking. Maar de anderen die moeten allemaal nog komen. Het is de eerste echt grote ploeg die hier finisht. De rest die komt eraan met Van dus heel goed bezig onderweg op die ploegentijdrit. Eerder vanmiddag eindigde Herakles tegen Nack in 2-1. Bij de rust stond het nog 0-1 door een doelpunt van Schalk. Maar vlak voor tijd 1-1 Overtoom. En zo'n beetje in de tijd 2-1 Everton. Ronald van der Geer in gesprek met de man van de gelijkmaker, Willy Overtoom. Ik kan me zo voorstellen dat uh, Polonaise net in jullie kleedkamer... Uh, oneindig kan duren, zoveel opluchting was er. Nou ja, de uh, opluchting was wel duidelijk. Maar goed, ik denk dat, uh, dat de meeste jongens ontevreden waren met het spel en wat we laten zien, ja, laten, hebben laten zien vandaag. Dus uh, het kan altijd beter. Herakles was niet Heracles? Nee, dat, uh, dat zeg je goed. We hadden, we hadden heel veel moeite. Eerst zelf was met name een tikje terug, tikje breed, tikje breed. En uh, ja, als je niet loopt, moet je het gewoon opportunistisch doen. En uh, dat hebben we de tweede dag wel goed gedaan. Waar komt het dan vandaan? Is dat ook het moment waarin jullie zitten? Misschien een gebrek aan vertrouwen? Want normaal is jullie positie speelt het handelsmerk. Ja, ja, ik denk alles uh, momenteel. Uh, de tegenstanders maken heel goed gebruik van, uh, van de zwakke punten. En, uh, ja, het is aan ons om, om, om eruit te komen. En om te laten zien uh, dat we wel beter kunnen. En, uh, ja, wat dat betreft is een overwinning uh, een lekker begin. Uh. Goede stap voorwaarts. Ja, inderdaad. Ik hoop dat het uh, wat vertrouwen geeft aan de ploeg. En uh, ja, dat, we, dat we kunnen bouwen aan, uh, aan een mooie stoel. Ik dacht een kwartier geleden niet dat, uh, dat er twee doelpunten van jullie zouden vallen. Heb jij die, die moedeloosheid ook gehad in het veld? Nou ja, ik, uh, ik had de hele wedstrijd het, uh, het gevoel dat uh, er lag wel ruimte lag om te voetballen en, uh, en om, om het te scoren. Maar we maakten het onszelf gewoon uh, heel lastig. En uh, ja, ik denk uh, ja, dat we de beelden even goed terug moeten kijken. Omdat, ja, dit is uh, de derde keer dat een tegenstander precies op deze manier tegen ons speelt. Uh, ja, we hebben het weer niet goed gedaan. Uh. En uh, ja, de tweede helft hebben uh, we ja, wat geluk gehad natuurlijk en, uh, en, en toch nog weten te winnen. Want gek genoeg, het verloopt eigenlijk precies volgens het nakdraaiboek. hè? Een snelle goal en consolideren. Dat willen ze eigenlijk. Ja, inderdaad. Ik denk dat we ze gewoon in de kaart hebben gespeeld en scoorden gelijk. En ze konden gewoon achteroverleunen en lekker uh, tijdrekken en zo. En dat uh, ja, uh, uh, is een langere duur, dus uh, ja, we wordt. Uh, ja, gelukkig uh, scoren we nog twee keer uh, op, op, het, uh, op het einde. En, uh, yeah sleep je de eerste afwinding van het Zoom in. Nou, ik kon van jou zag er ook mooi uit. Ja, ik stond helemaal vrij, volgens mij ook. Dus, uh, op het randje van buitenspellen, Effie verlengde nog goed. En, uh, ja, voor mijn gevoel zou die bal daar komen en dan kwam er ook gelukkig en ik uh, kon nog gewoon rustig binnen schieten. Het nakdraaiboek draaiboek wat dus één bladzijde tekort was, want het was maar 87 minuten begroot waarschijnlijk. Wat. Uiteindelijk werd het dus 2-1 daarvoor, Herakles. Robin Haase was vanmorgen eigenlijk al ik vroeg redelijk, redelijk kansloos tegen Roger Federer. Is dat verrassend? Nee, natuurlijk. De Nederlandse verloor in drie sets van de nummer 1 van de wereld. En Zwitserland nam dus de beslissende 3-1-voorsprong in de Davis Cup-wedstrijd. Na afloop was Haase vooral ontevreden over het begin van de wedstrijd. Ik begon niet goed en, uh, en ik moet zeggen dat hij uh, wel goed begon. Hij, uh, begon. Ik had verwacht dat hij veel meer slice returns had want dat deed hij eigenlijk tegen Timo. Hij liet Timo uh, de ballen maken, dat deed hij tegen mij bijna niet. Hij ging veel meer voor zijn shots. En, uh, dus dus ik, ik was helemaal eigenlijk verkeerd ingesteld in zoverre. En, uh, en hij speelde natuurlijk dan met veel druk, hij sfeerde goed vandaag. Uh, en uh, ja, en dat, dat gaf gelijk de doorslag natuurlijk. Hoe moeilijk is het dan in zo'n wedstrijd om de hoop nog een beetje levend te houden? Want ja, je staat tegen de nummer één. De man kan fantastisch tennissen, dat zie je ook. Maar ja, je wilt er toch iets van maken. Ja, tuurlijk. Je probeert een hoog niveau te halen. En als dat dan niet lukt, uh, dan is dat natuurlijk, ja, shit. Alleen waar ik gewoon op een gegeven moment boos over werd. Omdat mijn niveau gewoon echt te laag was. Ik maakte veel te veel eigen fouten. Uh, en natuurlijk, als hij gewoon druk speelt, Ja, de ballen komen net als bij Nadal of een Djokovic. Die komen anders in je racket. Dus ja, dan is het niet erg als hij een bal 10 centimeter voor de lijn staat en staat een fout. Maar de ballen die dus daar niet komen en die gewoon in het veld staan en die sla ik ook fout. Ja, dat is dan niet goed. En daar, daar baalde ik van. Overal, uh, het is niet geluk voor Nederland. We wisten dat het heel moeilijk zou worden. Het is geen schande om van Zwitserland te verliezen. Maar in de algemene zin, jouw gevoel na dit weekend? Ja, uh, we hebben de. Ja, ik denk niet uit alles uitgehaald wat, uh, wat we eruit hadden kunnen halen. Want ik denk dat, uh, tenminste ik, ik denk dat ik tegen Favrinka goede kans had gemaakt om te winnen. En, uh, en dat gebeurde niet. Ja, en dan is het natuurlijk uh, zonder dat je, of jammer dat je 2-0 achter komt staan. Want je kan zien dat zo'n dubbel zoals we die gisteren speelden, hey, dat als we dan uh, bij wijze van spreken 2-1 voorkomen. Uh, dan, ja, verder voelt die druk natuurlijk niet zo. Uh, maar ja, dan, dan is, wordt het misschien 2-2. En dan is het natuurlijk een hele interessante ontmoeting. En nu zou het natuurlijk al na vrijdag heel zwaar worden. Robin Haase Nederland, verliest dus van Zwitserland. En de Zwitsers blijven in de wereldgroep tennis. De ploeg Specialized Lululemon domineren al het hele seizoen de ploegentijdrit bij de vrouwen. En ook op het wereldkampioenschap in Limburg was deze Duitse ploeg de snelste. Op de streep was er een ruime voorsprong op Orika en AA Drink. Steven Dalebout sprak met de Nederlandse renster uit die winnende ploeg Ellen van Dijk. Vertel, hoe, uh, hoe goed ging het? Um, eigenlijk verliep alles super volgens plan. We hadden alles uitgestippeld van tevoren...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 wij wel vier uh, hele sterke uh, rensters hebben, ook om bergop te rijden. En je kan bijvoorbeeld wel Marianne Vos natuurlijk in je team hebben, die super hard bergop rijdt. Maar ja, nummer twee, drie en vier moeten allemaal wel aan kunnen haken. Dus, uh, Het gaat ja, vaak om de zwakste schakel in ja, zo'n ploeg van niet, niet, niet, niet om de sterkste, dus uh, in dat geval denk ik dat wij daar uh, wel voordeel mee hadden. Ja. Nou, dat bleek wel, jullie overheersen, dat was heel duidelijk. Um, voelde dat zelf ook tijdens die ploegentijdrit zo, dat jullie de baas waren hier in Zuid-Limburg? Nou, in het begin nog niet zo, moet ik zeggen hoor. We, hoorden, we hadden een eigen tussentijd na vijf kilometer. En daar lagen we volgens mij nog een paar seconden achter op Green Edge ook. Dus uh, ja, dat was wel, uh, ja, dat is niet echt gemotiveerd. Ja, of eigenlijk ook juist wel motiverend. Maar... Ja, dat, dat uh, moet je niet te veel laten afleiden, want dan is er nog 30 kilometer te gaan en je weet dat er dan nog van alles kan gebeuren. Dus uh, ja, gewoon je eigen race rijden in zo'n geval. De eerste wereldtitel die op het WK in eigen land is verdeeld vandaag, ja. is voor jou. Ja, fantastisch. Ja. wereldkampioen. Ja, hoe gaaf. Ja, ja lang van gedroomd. Mooi. En nu de rest van deze week, want er komt natuurlijk nog meer aan. Ja, ja inderdaad. Straks moet de knop weer om. Uh, dinsdag gaan we weer uh, die kouweg op op die met fiets. Dus uh, ja, ik weet niet uh, wat daar de kansen zijn. Uh, ik moet zeggen, ik heb hier echt naartoe geleefd. En dat, uh, van dinsdag, dat, uh, we zien het wel hoe het gaat. Maar nu eerst uh, een champagne, champagnefles open of, of een blikje cola, wat hoort het? Nou, toch even champagne, denk ik. En dan uh, morgen gaan we weer focussen en dan uh, dinsdag gaan we nog een keer uh, knallen. Ellen Van Dijk, ja, van de het lemon winnende ploegen, je, ik, denk uh, specialized Specialized Lemon of Lemon, hoe het ook mag heten. In ieder geval, zij winnen de, uh, de ploegentijdrit vandaag in Limburg. Het is één over half 4. Radio 1, het NOS Journaal.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 VVD-prominent Semius denkt dat een kabinet van alleen VVD en PVDA mogelijk is, ook al hebben ze geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hij verwacht niet dat de Eerste Kamer partijpolitiek gaat bedrijven, zei hij in Buitenhof. VVD-leider en premier Rutte zei eerder dat samenwerking tussen alleen de VVD en de PVDA vanwege het gebrek aan steun in de Eerste Kamer heel moeilijk wordt. De politie heeft een man van 28 uit het Duitse Marburg opgepakt... voor het veroorzaken van een ongeluk op de A76. Bij het ongeval tussen Heerlen en Simpelveld... kwam gisteren een man uit Bonn om het leven. Hij moest waarschijnlijk uitwijken voor de auto van de verdachte. De auto werd via de vangrail gelanceerd... en kwam in bomen en struiken langs de weg terecht. Een vrouw uit Bonn die in de auto van het slachtoffer zat, raakte gewond. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met een viool de N65 Tilburg richting Den Bosch. Er staat tussen Helfort en Knopend Vught 4 kilometer. Honkbal, EK-finale Nederland-Italië. Uh, afslachten mochten we niet zeggen. En die houdt kansloos wel. Ja, dat mag je zeker zeggen, Tom. Het is uh, een kansloze missie uh, voor Nederland. Want we zitten in de eerste helft van de achtste inning. Nederland, <coughs> sorry, aan slag. Heeft al uh, twee nullen, twee man uit. En aanvallend uh, wil het helemaal niet lukken in die uh, acht innings. Maar vijf mensen op de honken. En dan uh, een daarvan een uh, solo-homer van Quinten de Cuba. En aan de andere kant heb ik al een, uh, een honkslag. Of nou, zeker 11-12 gezien aan de kant van de Italianen. Die gewoon beter zijn, zowel aanvallend als verdedigend. Twee uitstekende de tweede werper voor Italië met de prachtige Italiaanse naam Christopher Cooper uh, staat nu uh, te gooien. Uh, zijn moeder uh, schijnt Italiaans bloed te hebben gehad en dus mag je voor het Italiaans team uitkomen. Hij doet het heel goed. De linkshandige werper uh, uh, die uh, nu wel een klap tegenover zich krijgt. Een tweehongslag, dat is minimaal een tweehongslag van Stacia. De enige in het Nederlands team die iets kan uitrichten tegen de werpers van uh, de Italianen. Want Stacia staat zijn derde tweehongslag. En als je dan nagaat dat ik net zei dat we maar vijf mensen op de honken hebben gekregen. Dit is een van de mensen die uh, wel op de honk komt, al drie keer. Maar ja, twee man uit, tweede honk bezet. En nu moet er dan echt een rally gaan komen. Bijvoorbeeld een homerun of een lekkere honkslag. Om Nederland nog een heel klein kansje te geven om de titel terug te halen naar Nederland. zou mooi zijn. In het jaar van het 100-jarig bestaan van de KNBSB, de Nederlandse honkbalbond, als Nederland Europees kampioen kan worden. Maar het is heel, heel ver weg. Want Nederland staat 8-2 achter tegen Italië in de eerste helft van de achtste inning. WK ploeg het in Limburg. De Limburgers op de banken, De Limburgers op de banken? Ja, ik hoop het wel hoor. Ze staan in ieder geval aan de kant van de weg... en moeten af en toe oppassen dat ze niet overreden worden... door een van de mannen van een van de passerende ploegen. Want zojuist zagen we de toeschouwer echt op zijn rug liggen... op de weg om een mooie foto te maken. En uh, daar moest een renner uh, toen nog van Euskaltel... die waren toen nog in actie, moest daar toch uh, flink even omheen zwiepen. We kijken nu weer naar de finish van Roes Velo. Ook een van die Russische ploegen die... ...komt hier met vier man op de streepbaan. Dat is precies genoeg, want de tijd van de vierde man telt. En dan kijken we naar de tijd van Roosevelt. Dan denk ik dat ze in ieder geval die tijd van AGDR... ...want dat is op dit moment de snelste ploeg aan de finish... ...dat ze die tijd gaan verbeteren. Daar hebben ze nog een seconde of 30 voor. Dat gaan ze zeker redden, die vier Russen. Maar het zijn allemaal gevechten in de marge. Het is allemaal nog vroeg op de middag... ...omdat het echte gevecht erachter geleverd zal gaan worden... ...door de grote ploegen. We wisten het van Vakant Solé, de snelste tijd op het tweede meetpunt, na 21,6 kilometer. Op het uh, eerste meetpunt, na 11,9 kilometer, nog steeds de snelste tijd voor Rabobank. Want die zijn daar inmiddels ook gepasseerd. En die zijn sneller dan bijvoorbeeld Garmin. Zijn sneller dan Shack. Sneller dan Movistar, Katusha en Vakancelei. Noem het allemaal maar op. En nu kijk ik naar die mannen van Rabobank. Ze zijn nog keurig met z'n zessen daar bij elkaar. Dus dat betekent dat ze allemaal nog werk kunnen leveren. Zij komen nu af op dat tweede meetpunt. Waar de snelste tijd geleverd werd door Vakancelei. Ik zeg met Nadrukwet, want Rabobank rijdt 15 seconden sneller daar dan vakantse Zodat we op dit moment daar in elk geval virtueel twee Nederlandse ploegen aan de leiding hebben. Maar ik zei het al eerder, de andere ploegen die komen straks nog. We hebben Garmin en Radio Shack al genoemd. Die zijn al voorbij dat eerste meetpunt. Dat betekent dat we Sky, Orica, Green Edge, BMC en Omega Pharma, dat we die daar nog voorbij moeten krijgen. En dat zijn toch echt wel allemaal ploegen waarvan we weten dat ze hard kunnen rijden op die ploegentijdrit. Maar voorlopig gaat het prima met de twee Nederlandse ploegen die het echt gewoon goed doen op de ploegentijdrit met Rabobank en van Kanselij. Met die andere Nederlandse ploeg, ja dan gaat het uh, wat minder uh, team Argos Shimano op het, het eerste tussenpunt, een zestiende tussentijd. Nou, die zal wel ongeveer de klassering gaan worden, misschien wel net in de top 20 voor Argos straks aan de finish. Utrecht PSV, tweede helft begonnen, Frank Wielaert, coach advocaat uh, ingegrepen? Ja, hij heeft het. Uh... Tot twee keer toe ingegrepen. Toyvonen is eraf. Mertens is eraf. En nu Wijnaldum. een van de twee invallers. die uh, probeert te schieten. van randje straks op gebied. De andere invaller heet Depay. Uh, ja, die vervangen dus gewoon beide spelers. op dezelfde positie. En uh, dat is uh, zoals advocaat denkt. dat het misschien in de tweede helft wel beter zal gaan. Of dat uh, ja, het zal niet alleen tactisch zijn. Het zal ook te maken hebben met het programma van de heren. natuurlijk bij de International. En uh, Dries Mertens heeft in ieder geval twee wedstrijden uh, gespeeld. Volgens mij Toyvonen. Maar. Eén met Zweden. Maar uh, ja, het liep niet en uh, dan heb je dus wat andere mensen nodig. En de jeugdige enthousiasme van De Pij, zal advocaat de afgelopen weken zijn bevallen. En daarom kun je hem ook rustig de kans geven tegen FC Utrecht. Dat dus een goede eerste helft heeft gespeeld en uh, dat een vervolg zou moeten geven. Nu, na de rust, 0-0, nog altijd. Bauma werkt de bal achterin weg. Serota uh, raapt op. Bal breed naar oor, verder doorgespeeld naar uh, Bulthuis. Die moet nog een, een, een meter of 25 overbruggen om een voorzet te kunnen geven... Heeft. Daar de nodige last van Hutchinson die dat uit alle macht probeert te voorkomen. Bultuis maakt vervolgens de overtreding. En dan kan PSV uitverdedigen via een vrije trap die het krijgt. Helemaal links achterin de hoek van de eigen helft. En daar zal uh, Titon zich mee gaan belasten. Die neemt daar doorgaans uh, rustig alle tijd voor. Zodat iedereen bij PSV op de plek kan gaan staan die van hem wordt uh, verwacht. Dat hij daar gaat staan. En pas dan geeft uh, Titon uh, de vrije trap. Uiteindelijk zo doet hij er ook nu behoorlijk lang over om die vrije trap uh, te nemen in de richting van uh, Matas. Die kopt dan wel door, maar dan op een plek daar waar hij eigenlijk uiteindelijk zelf had moeten staan. PSV, het zal beter moeten dan in de eerste helft tegen Utrecht. Het is nog 0-0. Bijt AZ door tegen Roda. Afgelopen met het wel, Bas Tegeler. Dus de vijf minuten in de tweede helft krijg je de indruk dat uh, AZ het wel gelooft. Want uh, zo scherp oogt het niet. Het is nog 3-0. De wedstrijd is natuurlijk totaal gelopen. Twee goals van Eltidoor. Dat tussendoor Valkenburg. AZ heeft kansen gehad om ook nogal voor 4-0 te maken. Kansen te over eigenlijk. Dat Brood ontevreden is uh, en dat de verdediging, met name de verdediging van Roda... een modderfiguur sloeg in de eerste helft, dat had u denk ik al wel meegekregen. Maar hij heeft behoorlijk hard ingegrepen. Heeft zijn centrale duo eruit gehaald. Allebei Kadar, de Hongaar en Wilaard, allebei naar de kant. En daar staan dus twee nieuwe mensen. Dat lijkt me dan wel verstandig. Danilo, de Portugees en Biemans. Die daar dan nu maar moeten gaan laten zien dat ze dat beter doen dan die andere twee. En voorlopig tevreden zullen zijn dat dus al zes minuten lang AZ het allemaal in een tempootje lager doet. De eerste helft was van AZ bij Vlagen goed. Er zaten mooie combinaties bij. Nu wordt de diepe bal gegeven op Eltidoor. Die wil hem eigenlijk in de breedte meegeven aan Valkenburg. Maar raakt de bal niet goed. Die schiet door naar de doelman van Roda, Curto. Voor het eerst eigenlijk dat hij in het spel betrokken is in de tweede helft. Dat zegt ook wel het een en ander. De bal bezit voor Rode JC op de eigen helft. Waar Biemans, een van de nieuwelingen, dus de bal krijgt van Afaande En dan probeert op middenveld contact te vinden met Ramzi. Afaande probeert hem door te spelen naar Nemet. Die wordt van de bal gezet, makkelijk eigenlijk door Elm. Van Elm komt er een stiftje naar de zijkant waar Maarten Martens de bal kan binnenhouden. En uiteindelijk heeft AZ, zonder dat het veel moeite kost, de bal weer terug. En mag het gaan bouwen aan een aanval. Na 51,5 minuut leidt de ploeg van Gertjan van Verbeek comfortabel en terecht. Met 3-0 tegen Roda. Krijgt de ruststanden uit de mannenhoofdklasse. Hockey Bloemendaal Rotterdam 1-1. SJC Oranje Zwart 0-2. HGC Kampong 1-1. Laren Voordaan 2-0. Voordaan is nieuw dit jaar. Scharweide en Bos 1-1. En toch wel de meest verrassende ruststand is daar waar Gerard de Groot... want die weet altijd waar het gebeurt natuurlijk. Amsterdam Pinoquet 0-3 Gerard. Ja, dat was de ruststand. Maar er is inmiddels een wijziging. En ik hoorde jou, Tom, nog uh, verbaasd zo roepen... toen ik zei dat uh, Take Takema in de ploeg van Amsterdam ja. uh, met die strafcorner er is. Nou, dan kan jij raden wie er gescoord heeft voor Amsterdam. Takema, jazeker. Vier minuten na de rust. Een strafcorner. De tweede voor Amsterdam. Dit keer snoerhard raak Diederik Mars. De doelman van Pinoké was absoluut kansloos bij die keiharde strafcorner van Take Takema. En Amsterdam heeft er weer geloof in. Is veel feller begonnen in die tweede helft die uh, inmiddels uh, zeven minuten bijna oud is. Amsterdam is feller begonnen, combineert wat beter en zet Pinochet wel degelijk onder druk. Ze zijn nog niet geklopt hoor, de landskampioenen, met die 1-3 stand en nog bijna een half uur te spelen. Nee, onze ploegen stonden bovenaan, maar ja, voor hoe lang nog? Gia Lippens. Ja, het is net de beurs. Je kunt er geen garanties op geven. We zien nu bijvoorbeeld dat vakant Soleil bij de doorkomst na 38,2 kilometer... ineens weer 14 seconden langzamer is dan Liquicas. Die verliezen dus weer terrein. Hebben inmiddels ook een mannetje verloren. Dat zagen we trouwens ook gebeuren bij Rabobank. Want daar zagen we Wilco Kelderman overboord gaan. Dat is toch de jongste daar in die ploeg. Je zou wel veel van hem kunnen verwachten, want hij heeft dit seizoen hele goede tijdritten gereden... Onder andere in de Dauphiné-Liberé. Maar hij kon het tempo niet meer bijbenen. En met een hardgrondige vloek liet hij zich uiteindelijk afzakken uit het treintje. Dat betekent dat ze bij Rabobank nog maar met vijf man rijden. Inmiddels is ook Omega Pharma is de ploeg die dezelfde tijd liet noteren... op dat eerste meetpunt na 11,9 kilometer als Rabobank. Twee ploegen daar dus aan de leiding voorlopig. Want ze zijn er nog niet allemaal door. En we hebben de binnenkomst gekregen van die derde Nederlandse ploeg. De derde Nederlandse grote ploeg van Argos... Die ploeg is inmiddels over de streep gekomen. En dan kijk ik naar de tijd van Algo Shimano. Voorlopig de vierde tijd. 47 seconden langzamer dan Roes Velo. De Russische ploeg die momenteel nog aan de leiding gaat. Maar dat zal ook niet lang duren.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 got it all Jason Rawls and we gaan even naar Geert de Groot. Wat is er gebeurd bij amsterdam -Pinoké? Ja, de landskampioen is een uh, tweede helft begonnen. Flitsend begonnen, zoals ik al eerder aangaf. En nu 12 minuten gespeeld in die tweede helft. Is het inmiddels 2-3 geworden. Doelpunt van Amsterdam van Teun rohof Was een schitterend doelpunt, een aanval. Via rechts komt uiteindelijk bij Rohof En die kan hem alleen maar in het doel tikken. Meer is niet nodig. Amsterdam dus op jacht naar Pinoké. 2-3 nog steeds achter. Gaan we naar Nederland, Italië, het honkbal. En die, kunnen we zeggen, Nederland de hele toernooi niet echt de magie gehad heeft. Nee, daar ben ik helemaal met je eens, Tom. Uh, verloren van Tsjechië, ja. waar nog nooit van verloren was. Uh, ik heb ook wat mindere wedstrijden gezien. Uh, natuurlijk, er werd met 17-1 van Zweden gewonnen. Maar daar hadden wij uh, nog wel voor kunnen spelen. Ikea, ja, zo weg, ik ken jou niet zeggen. Ja, verschrikkelijk <laughs> slecht. Heel matig. En nu is een echte tegenstander gisteravond uh, verloren in Nederland met 4-3 in de negende inning. En nu uh, toch wel redelijk kansloos uh, lijkt het erop... dat Nederland gaat verliezen. We zitten in de eerste helft van de negende inning. Het derde ook is bezet voor Nederland. Eén man uit, Kali Al Sams Mooie twee honkslag op het werpen van een nieuwe Italiaanse werper. Uh, uh, zijn naam is uh, Grifantini. Speelt bij Parma, de zeg maar, voormalige hoofdstad in Italië... op het honkbalgebied. Nu is San Marino dat, want San Marino is kampioen van Italië. Uh, speelt in de Italiaanse competitie dus. Dat uh, kleine uh, uh, landje daar in Italië. Maar deze Grifantini kreeg meteen een twee hongslag te verwerken van Kalian Sams. En dat is een van de betere spelers. een Cycle. Ik zal niet helemaal gaan uitleggen wat dat is. Maar je hebt dan een 1-2-3 hongslag en een homerun in één wedstrijd. Dat is heel knap als je dat kunt. Nederland heeft nog mogelijkheden. Eén man uit. Quinten de Cuba, de man van de homerun. Eerder in deze wedstrijd staat in het slagperk. Hij heeft twee wijd en één slag. Derde hong bezet door Sams. En één man uit. Maar ja, we zitten al in de negende inning. En het zou echt een wonder zijn als Nederland deze wedstrijd nog uit het vuur weet te slepen. Als de werper nog even afstapt en nu weer klaar gaat staan. En een tekentje krijgt van zijn achtervanger van La Torre. En dan wordt de volgende bal gegooid. Ik hoop een beetje snel. Hij uh, maakt nu zijn wind-up. Gaat uh, klaarstaan. En daar komt de pitch. En die is over de plaat. En de slagbal, jawel. Twee slag, twee wijd voor de Cuba. En uh, ja, nogmaals, Nederland verliest. Daar uh, ben ik eigenlijk wel van overtuigd. 8-2 achter in de eerste helft van de 9 inning. Jan ben... Paolo Taliavento is dinsdag de scheidsrechter bij de Champions League wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax. Taliavento vloot twee keer eerder een Europees duel van de Amsterdamers. En beide keren leverde dat een zege op voor Ajax. 2008-2009 won Ajax onder zijleiding bij HSV. En Een jaar later werd Timi Saora uit Roemenië thuis met 2-1 verslagen. Amsterdam-Pinoque. Gerard de Groot blijft maar inbreken. Ja. Ik ben in euforie van Amsterdam en dan krijg je een strafcorner tegen en dan komt die Zuid-Afrikaan weer naar voren van Pinoquet. Justin Reed-Ross, hij scoort ook de tweede strafcorner van Pinoquet. Knalhard in het doel eh, achter de doelman van Amsterdam, Dirk van Essen. Onhoudbaar een verschrikkelijke, harde, snelle strafcorner van Justin Reed-Ross. Hij scoort twee maal uit twee mogelijkheden. 100 procent, dat is een nuttige speler natuurlijk. FC Utrecht, PSV. Het kan nog alle kanten op. Frank Wilaert. Ja, bij 0-0 is dat nou eenmaal zo. Na een uur voetballen. En uh, PSV, uh, even, nou, vijf seconden was dat ongeveer. Met tien uh, man om dat stroot. Maar een bal op zijn neus had gekregen. Daarvoor even behandeld moest uh, worden. En uh, nu weer in het veld staat. Dan kan PSV de volgende aanval gaan uh, opbouwen. Dat uh, doen ze over de rechterkant. Met Hutchinson, degene die. Uh, de beste kans in de tweede helft tot nu toe heeft gehad. Dat was zo'n paar minuten geleden. Na een goede actie van Depay aan de linkerkant. Daar gaat die bal nu naartoe. Die twee tieners aan de linkerkant. Hij en Willems. Dat is een aardige combinatie in deze tweede helft. Doet het maar eens van afstand. En dan even hinderlijk in de weg lopen van Matafs. Dat zorgt ervoor dat Ruiter nog een enorm probleem heeft om die bal tegen te houden. Want hij moet heel lang wachten met reageren. Omdat Matafs daar nog onderweg was en over de bal heen gaat. Maar dat schot van Depay pakt op die manier wel goed uit. Even weer die dreiging richting de goal van Ruiter. Maar uh, die heeft de bal uiteindelijk wel. En dus nu weer uh, Utrecht, Sarota in het duel met uh, Strootman. Strootman maakt een overtreding. En uh, ja, hij is uh, te laat, raakt de bal niet. En dan krijg je vanzelf die overtreding tegen. Hij probeert wel de bal te spelen, probeert hij nu ook aan Blom uit te leggen. Maar die heeft er natuurlijk geen boodschap aan. Vrij trap gegeven is gegeven. Hoewel dat tegenwoordig ook niet altijd meer zeker is. Hebben we gisteren aan de rode kaart voor zomer kunnen merken. Vrij trap intussen genomen voor uh, Utrecht van de Hoorn. Even terug naar uh, Ruiter. De grip op de wedstrijd is er nog altijd wel een beetje bij Utrecht. Maar niet meer zoals in de eerste helft dat ze ook nog dreigend zijn naar voren toe. Echte uh, grote kansen heeft Utrecht niet uh, gehad in deze tweede helft. Tot nu toe ook achterin wordt nu even rustig rondgespeeld. Bal opnieuw terug naar uh, Ruiter. Ruiter houdt nu de bal aan de voet. komt ook geen uh, PSV'er in de buurt. Om hem onder druk te zetten. Hij heeft dus ook daadwerkelijk alle tijd. Gernd wordt dan in de diepte aangespeeld. Van Bommel zit er dan tussen. En dan kan PSV weer overnemen. Gaat het tempo ook onmiddellijk omhoog. PSV moet deze wedstrijd winnen. Wil deze wedstrijd ook graag winnen. Maar moet dan ook nog goede kansen creëren. Misschien dat er nu nog eentje uitkomt. Nee, Wijnaldum uit de draai. Slechte paas op Lens. En dan is de bal weer voor FC Utrecht. 62 minuten zijn we onderweg. In de Galgenwaard is het 0-0. WK voor de merkenteams, noemen we het maar even Rabo met oud-management. Is dat nog de merk, uh, Gio? <laughs> ja, dat management dat doet het goed ja, hoor. in de auto, ik oude, zag Het oude zojuist, management. De, ja, het oude management. Nico Verhoeven trouwens, nou, dat is eigenlijk nieuw een beetje het nieuwe management. Ja, oud die zat uh, niet achter het stuur van de auto, daar zat Erik Dekker. Die mocht uh, keurig rondsturen. Maar Verhoeven die gaf de commando's aan de rijders... die uh, voorlopig dus met één uh, mannetje minder moeten... omdat uh, Wilco Kelderman eruit is gevallen. En dat merk je dan ook wel meteen in de tussentijden... Want op dat tweede meetpunt, daar zagen we ineens een verschil tussen Rabobank en Omega Pharma, bijvoorbeeld. De ploeg van Tom Bonen, de ploeg ook van Tony Martin. De ploeg ook, nou ja, eigenlijk alle goede renners zitten daarbij. We weten dat Chavanel daarbij rijdt. Tony Martin, Tom Bonen, zei ik al. Nicky Derpsra, natuurlijk, de Nederlands kampioen. Christophe van der Wallen, Belgisch kampioen tijdrijden. En de Slovaak Peter Velitz. En die rijden toch beduidend harder dan Rabobank daar op dat punt. Want als ik dan kijk naar die tijd van Rabobank, ja, Acht seconden liggen ze achter. Dat lijkt niet veel, maar het is wel veel zeggen dat ze het juist op dat stukje verliezen met die ene man minder. Terwijl ze daarbij bij Omega Pharma nog steeds uh, compleet zijn. Zij rijden de snelste tussentijden op al die punten. Ik kijk ook even naar een van de favoriete ploegen op voorhand. En we gaan naar Evert. Bas, Bas, Bas, Bas. Even, ja. ja. Lang tijden. Schitterend. 4-0 wordt het bij AZ tegen Roda. Er is 20 minuten lang in de tweede helft niets gebeurd. Maar dan echt met hoofdletters niets gebeurd. Het tempo was helemaal weg. En één keer komt er een kleine tempo En uh, die komt dan uiteindelijk uit aan de linkerkant bij Berens. Die geeft een voorzet naar Elty door. Die neemt eigenlijk de bal niet goed aan. Op de rand van het strafhofgebied. Maar een hele korte combinatie met Maher. Brengt hem dan toch in schietpositie. En hij maakt zijn derde. Van vandaag. En dat is een uh, knappe prestatie. 3 van El Tidoor. het is 4-0. ...bij AZ tegen Rode 7 We gaan terug naar het Theo komen. Ja, komt ervan. Als je het over het oude management hebt... ...dan duik je meteen terug in de tijd. Maar uh, ik had het net over die ploeg van uh, Sky... ...die normaal gesproken een van de favorieten zou zijn geweest... ...als ze in volledige samenstellingen hier van start waren gegaan. Maar dat zijn ze niet. Geen Bradley Wiggins laat het hele WK aan zich voorbij gaan. Geen Christopher Froome. De twee beste tijdrijders hebben ze daar thuis gelaten. En dat blijkt ook meteen, wat want zij rijden de achtste tussentijd... ...op 11,9 kilometer. Bijna 12 seconden langzamer... Daar nog dan Rabo en Omega Pharma. De snelste tijd aan de finish kunnen we inmiddels ook melden. De snelste tijd tot nu toe. Liquigas met Nibali, die, met Sagan en al die anderen. Die uh, noteren daar de snelste tussentijd voorlopig. Met een gemiddelde van bijna 50 km per uur. Dat kan sneller heren. Bij Rabo zijn ze aan het klimmen geslagen. Zij rijden in de richting van Valkenburg. Nog steeds met vijf man. Zonder Wilco Kelderman, maar wel met de vijf anderen. Op weg naar hopelijk een goede tijd. Koos Postema, jij nog iets te melden? Nee, wij gaan uh, rustig door. We gaan naar het honkbal en die uitkamp. Ja, daar uh, is de wedstrijd nog steeds gaande. Het staat uh, 8-3, want Nederland heeft weer gescoord. Mooie twee tweehongslag van Quinten de Cuba, die al eerder een home run sloeg... waardoor Kalian Sams kon scoren. Nu, met één man uit en de tweede honk bezet, staat uh, Dwayne Kemp aanslag. Weer een nieuwe pitcher bij de Italianen. Uh, Poliese, Nicola Poliese is gekomen... Speler van Fortitudo Bologna. Ook zo'n grote club in het Italiaanse. En de man die gisteren nog een homeland sloeg tegen de Italianen, Dwayne Kemp, is de slagman wat kan Nederland nog? Ja, 8-3 achter. Homerun 8-5. Uh, reken maar uit. Maar het wordt dus heel moeilijk. Nog even een bal meenemen van die uh, werper. Die nieuwe werper Poliese. Poliese, uh, geen echte pitcher Maar gooit de bal nu in de grond. En dat betekent 3-wij-2 slag. En ik zie Brian Engelhardt Dat is een uh, longball-hitter. Een echte homerun-hitter. Alleen niet uh, dit toernooi. Heeft uh, heel slecht geslagen. Maar hij zal zo dadelijk voor Rudy van Heidoren aan slag gaan komen. Als volgende slag. Want publiek gelooft er ook nog in. Gaat maar weer zacht te staan. Drie, vierduizend man in het uh, familiestadion in Rotterdam. Bijna uitverkocht uh, kijkt naar deze wedstrijd. Drie wijd, twee slag voor Dwayne Kemp. Eén man uit, tweede hong bezet. En uh, Kemp staat er helemaal klaar voor. Is wat matig op uh, buitenkant ballen, curveballen. En zoiets verwacht ik nu. Er komt die bal over de plaat en wordt geraakt, maar niet ver genoeg. Dat wordt een simpele vangbal in het middenveld En dan is Nederland bijna uh, voorbij. Want het is de tweede nul. Een vangbal in het middenveld. Twee man uit. Tweede honk bezet. En inderdaad, die Brian Engelhard komt nu in het slagperk. En nog maar 1-0 heeft Italië nodig om voor de tiende keer Europees kampioen te worden. 29 keer achter elkaar uh, is uh, de finale gespeeld tussen Nederland en Italië. Tussendoor wel één keer niet. Maar toen deden beide landen uh, niet mee. En nu moet Engelhardt dus nog voor de laatste strohalm gaan zorgen. Twee man uit, tweede honk bezet. En het is nog altijd 8-3 in het voordeel van Italië. De laatste partij in de Davis. Tussen Timo de Bakker en Marco Ciordinelli is gewonnen door de Bakker. Daardoor is de eindstand op Nederland-Zwitserland uh, op 2-3 gekomen. De Bakker won de laatste singlepartij juist in twee sets. 6-2 en 7-6. Utrecht PSV. Nog steeds 0-0, Frank? Ja, het had 1-0 voor Utrecht moeten zijn hoor. Applaus van Van Breukelen voor Titon na een hoekschop van Utrecht. Vrij ingekopt door van de Hoorns. zijn vierde kans uit een hoekschop. Vier keer is die Marcelo te slim af. Een vrije kopkans. Een flitsende reactie van Titon voor kop de 1-0 voor Utrecht. En iedere keer nu als er een standaard situatie is. is een vrije trap of een hoekschop voor Utrecht. Dan kijkt iedereen naar Van de Hoorn. Behalve Marcelo. En dat is degene die echt op moet letten. En nou worden er links en rechts wat overtredingen gemaakt. En is Strootman boos omdat hij op de punt van het strafschopgebied ondersteboven gekegeld wordt. En dan is Utrecht boos omdat uh, Blom gaat ingrijpen. Wuitens is degene die geel gaat krijgen voor die overtreding. En dan dus rood. Dan heb ik een gele kaart gemist. Dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, Kali is degene die de overtreding maakt inderdaad. En uh, hij wees even met de gele kaart naar Wuitens. Maar dan gaat hij naar Kali. En dan snap ik het wel. Want die gele kaart heb ik niet gemist. En Kali moet eraf. Utrecht met zijn tienen. Terwijl Van der Hoorn nog geblesseerd op de helft van PSV ligt. Nadat hij met Lens in aanraking is gekomen. De aanval gaat door. Kali inderdaad met gestrekt been te laat. En uh, Strootman daar overheen op de punt van het strafschopgebied bij uh, Utrecht. De bal ligt daar inmiddels 10 meter achter. maar dat maakt bij PSV blijkbaar niet zo gek veel uit. Het is veel belangrijker dat Utrecht nog maar met tien is. Na die twee gele kaarten voor Kali en die vrije trap die over is gebleven voor PSV. De vraag is natuurlijk of PSV direct kan profiteren. Met permissie nemen we die vrije trap. Nog eventjes mee. Genomen door de paai. Ingekopt. Te zacht ingekopt door Weinalden. 69 minuten onderweg. Het is nog steeds 0-0 in de galgeluid. Kijken we nog even naar die Jupiler League. Sparta tegen Goal Eagles. Het stond 2-0 voor de Spartanen. juist 3-0 geworden door een goal van Bilater. En ondertussen standen, u hoorde het net, Utrecht PSV 70 minuten. Utrecht wel met 10 tegen de 11 van PSV. Het staat 0-0 AZ. Gala voorstelling 4-0 voor thuis tegen Roda. En eerder op deze middag was er al Herakles tegen NAC. Werd 2-1 en straks om half vijf de laatste wedstrijd van speelronde 5. Groningen ontstaan Vang thuis Vitesse. En langs de lijn. Op één. Argos bestaat 20 jaar. Een affaire naar mijn enige miser. Welke uitzending vond u de beste? Die over de zaak baby Jelmer. De, de, de vrouw met het draaien van zijn ogen met het ballen van zijn vuistjes, dat blijft eeuwig op je neflies staan. Het mislukte fotorolletje van Srebrenica. Er staat gewoon beelden op dat rolletje. Ja. En dit is een precieze reconstructie, reconstructie van wat er gebeurd is. Het proces staat. Dus dat, dat, dat klopt dus niet. Of een uitzending over de aanpak van kindermishandeling. Ik laat niet zomaar een kind afpakken terwijl er niks aan de hand is. Ga naar Raad.